het is de avond van de vierde mei 1965 de nationale herdenking voor de gevallenen uit de oorlog 1940-1945 wordt dit keer gehouden in de rooms katholieke kerk medewerking verlenen het Zandvoort christelijk kinderkoor onder leiding van chris gastel aan het orgel laurens stuifbergen spreker is dominee de Ru. Bijeen op de avond voor de 5e mei, voor die dag waarop ons volk en eigenlijk heel de wereld zijn bevrijding herdenkt van een tirannie die zijn weergaan niet kent in de eeuwen onze geschiedenis. En deze avond zijn we hier samen in een ingetogen stemming, ter nagedachtenis, zoals de officiële formulering luidt, ter nagedachtenis van allen burger, dan wel militair, die sinds mei 1940, waar en wanneer ook ter wereld, hun leven hebben gegeven in het belang van de vrijheid, wij dunkt dat veel gevoelens en gedachten ons beheersen vanavond. En ik zal proberen om de tolk te zijn van enkele van die gedachten en gevoelens. In de eerste plaats zou ik willen zeggen dat wij het als een dure, kostbare plicht gevoelen. Van menselijke verbondenheid om nu op deze avond, nadat wij al gedurende twintig jaren het geluk van de vrijheid gesmaakt hebben, diepe eer te betonen aan de nagedachtenis van al die mannen, vrouwen, kinderen, die op welke wijze dan ook de dood zijn ingejaagd onder de geestel van een monstergeest, Militairen in hun opgedragen plichtsvervulling, burgers omgekomen bij bombardementen door verhongering, door allerlei vijandelijke vreedheid. Eerbied aan de nagedachtenis van de vele miljoenen van het Joodse volk die maar gegrepen konden worden door de beulshanden van een krankzinnig verworden staatsoverheid eerbied voor de ontelbaren in actief maar ook in passief verzet wie gemoed in heilige opstand is gekomen tegen een nooit vertoonde overheidsonrecht haat en gruweldaden deze mensen, dat waren geen helden uit een soort zagenboekje dat eigenlijk ver van onze menselijke werkelijkheid af ligt. Nee, wat ons hart des te warmer voor hen doet kloppen, dat is juist dit, dat zij gewone mensen waren zoals wij. En dat zij bekend hebben bang, dikwijls heel bang te zijn geweest voor het niets ontziende schrikbewind en die desondanks zich door niets hebben laten tegenhouden, om hun medemensen uit de handen van, ja ik moet toch zeggen, andere medemensen te redden. Zij konden het niet aanzien. Hen allen hier en overal eerbiedig te gedenken, dat voelen wij als een dure verplichting jegens al die mensen, die mede hun leven gegeven hebben ook voor onze zaak en voor onze bevrijding. Tegelijkertijd is er in ons, moet er in ons ook zijn, het gevoel van deernis, medeleven met veel van de nabestaanden, wie er leed eigenlijk nooit geheel te genezen is en te vergeten is. En tegelijk worden wij op de avond van de 4e mei telkens ook weer opgeroepen, en ik zou zeggen dat is helaas huis nodig, opgeroepen om het vuur van onze dankbaarheid brandende te houden, dat wij de bevrijding hebben mogen begroeten, of als jongeren in een bevrijd land te zijn geboren, waarvoor zij zoveel in de waagschaal hadden gesteld. Laat geen ouderen dat vergeten en laat geen jongeren onder ons denken, ja maar is dat nou eigenlijk niet allemaal wat overdreven? Nu zijn we twintig jaar na de oorlog. Is dat nou allemaal niet voor goed voorbij? In een van de Duitse moordkampen in Dachau, las ik, is een van de vergassingsruimten tijdelijk als museum ingericht... U begrijpt wat voor museum. En wanneer iemand vraagt: ja, maar waarom dan toch? Ziet u dan naar het beeld dat daar dichtbij buiten staat: van een gevangene, vermagerd, met kaalgeschoren hoofd in kampkleding, en daaronder staan geschreven de woorden: den toten zu eren, den levenden zuurmanen. Ter ere van de doden. Tot vermaan der levenden. En daarom vrienden onze herdenkingen, die hebben niet de bedoeling om als het ware alleen maar op te gaan in dodenherdenking. Nog minder om zich te buiten te gaan aan verering van helden die die doden meestal helemaal niet waren en het allerminst wilden zijn. Maar surmanum, tot vermaan, is het zo nodig. U kunt lezen, u kunt de stemmen horen die zeggen, ja, eigenlijk was het toch een oorlog zoals alle andere oorlogen geweest zijn. Bloedvergieten, breedheid, alleen op wat grotere schaal. Vrienden, God bewaar ons voor deze blindheid, dat wij dat zouden zeggen of nazeggen. Want het was, en nu citeer ik niemand minder dan professor Miskotte. Het was de oorlog en de tirannie van een staatsgevrocht dat zelf uit beginsel alles deed wat in een staat verboden is. In elke staat komt misdaad voor. Maar hier was de staat zelf de supergangster, de beul, de terrorist. Hier had de staat de doodstraf gesteld op alle humaniteit. Hier ging de overheid zelf voor in het moorden en martelen. Hier verkondigde de overheid dat zij voornemens was om het volk van Israël uit te roeien. Het nationaal socialisme kende wel een orde, maar het was naar het woord van Karel Barth, de orde van het Rovershol. Kijk, het nationaal ging, het socialisme ging niet vergezeld van onmenselijkheid, maar het was naar zijn wezen onmenselijk. En die onmenselijkheid werd het meest zichtbaar in dat antisemitisme, in het uitroeien van het Joodse volk. Op deze bezetenheid, achter al dat andere wat wij dan oorlogsgeweld noemen, gaat het eigenlijk. Ja, nog erger. De bezeten haat tegen de God der Joden. God is niet te grijpen. Dus vergreep de vergoddelijke staat zich aan het volk van God. Om Jezus Christus te smaden als een lastenhinder, een bederf voor de gezonde Germaanse ziel. Een Duitse kapelaan, die in Dachau gevangen had, zat, vertelde dat op Goede Vrijdag van een der oorlogjaren een Joodse medegevangene door de SS gedwongen werd om een krans van prikkeldraad te vlechten en die de kapelaan op zijn hoofd te drukken. Het bloed stroomde langs zijn gezicht. En toen moest die Jood vertellen... ...van die andere jood met de doornenkroon. En zo moest de hele dag deze kapelaan... ...met de krans van prikkeldraad op zijn hoofd door het kamp lopen... ...tot vermaak van de SS. Daar hebt u de achtergrond. En daarom kunnen wij zeggen, een overwinning... ...van deze geest zou Europa onbewoonbaar gemaakt hebben. Het zou het einde hebben betekend van alle humaniteit, van alle menselijkheid. De laatste Joden zouden vergast zijn geworden en de laatste kerken gesloten. Daarom is het geen oorlog als een andere oorlog geweest en geen herdenken zonder zin voor het heden. Daaraan moeten wij denken als het gaat om het vermaan aan de levenden. Eraan denken tegen welke nakomstigheid de onmenselijkheid, zo velen die wij nu gedenken in verzet zijn gekomen. En daarin ligt dan ook voor ons de vreugde en de dankbaarheid en voor alle mensen dat de bevrijding ons weer de mogelijkheid althans gegeven heeft om menselijk met elkaar te leven en de kans daartoe. De levende tot vermaan stond er onder dat beeld in Dachauw. Hebben wij bij al die gevoelens die ik genoemd heb, ook wel niet het gevoel van een zeker ontrust geweten tegenover het verleden en tegenover het heden? Kijk, in de bezettingstijd werd eigenlijk het leven vereenvoudigd tot op dat ene ding. Wij nemen dat niet. Zoals in de brandende straten van Rotterdam, die man daar stond met zijn arm en zijn vuist tegen de hemel. Bij de verwoesting van die stad en Alma bij zichzelf herhaalde: dit neem ik niet, dit neem ik niet. Zoals eigenlijk het beeld van Zadkin dat ook uitdrukt op het ogenblik in Rotterdam. Het is het protest tegen de uitzinnige onmenselijkheid. En dat protest ging ons vergezellen en dat werd steeds sterker in de mensen. En naast het protest begon ook de droom zich te vormen en te leven in ons. Van een nieuw bestaan in vrijheid en menselijkheid. En nu die laatste vraag zijn ze, ons blijven vergezellen dat protest en die droom, die niet mogen zwijgen. Het protest, het verzet tegen al wat onmenselijk is. Iemand schreef deze dagen, de welvaart die dreigt ons de das om te doen. We hebben wel genoeg aan onszelf. Laat de welvaart voor ons geen moeras worden, schreef hij, waar wij in weg dreigen te zinken. En daarom vernieuwt iedere herdenking van 4 mei telkens opnieuw die verplichting voor ons. Waarover ik sprak, willen tenminste geen leeg vertoon zijn. De verplichting om te trachten in een wereld zonder vrede dat verzet leven te houden tegen de haat en tegen de vijandschap tegen de zelfzucht en tegen de wereldarmoede tegen rassenhaat en wat er meer is. En tegelijk die droom te realiseren misschien o zo kleine stapjes tegelijk en achter elkaar die droom van aller mensen broederschap in het ene goddelijk licht. Het verzet, dat verzet en die droom mogen ons niet verlaten. Zoals dokter Schulte Nordholt in een klein vers gezegd heeft. Dit is het eerste en het grote gebod. Dat wij antwoord geven aan God. Waar onze naaste is gebleven, dat wij sterven voor het leven, dat wij elkaar niet verlaten, dat wij uit liefde haten, dat is de enige wet, verzet. En dat, vrienden, zal pas het recht de eer betoon en dank zijn jegens de miljoenen vernietigde levens die wij vanavond gedenken.